U en daarnet wel met het NOS-journaal. Het was vandaag door vakantieverkeer erg druk op de snelwegen in Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Italië. Rond vier uur vanmiddag waren de grootste problemen voorbij, meldde aan WB. Op de wegen rond Parijs stonden de hele dag lange files en ook op de autoroute du Sud tussen Lyon en Orange moest bijna de hele dag langzaam worden gereden. In Duitsland waren er vooral lange files in het zuiden en de wachttijd voor de sint tunnel in Zwitserland was een groot deel van de dag ruim een uur. In Dongen en omgeving wordt al twee dagen gezocht naar een dementerende man van 84. Hij woont in een zorgcentrum en is tijdens een fietstochtje verdwenen. De tengere man met bril is slecht ter been en gebruikt medicijnen tegen hoge bloeddruk. Zo'n 25 kennissen van de man en politiemensen hebben vandaag een zoektocht gehouden in de omgeving van de boswachterij Dorst. De vermiste bejaarde zou daar aan iemand de weg naar Dongen hebben gevraagd. De Witte Huis-correspondent Helen Thomas is overleden. Ze was tientallen jaren de luis in de pels van negen opeenvolgende Amerikaanse presidenten en zat bij de persconferenties altijd vooraan en ze mocht de eerste vraag stellen. Drie jaar geleden vertrok ze na een omstreden uitspraak over Israël. Ze vond dat de Joden daar moesten vertrekken. Helen Thomas was 92 jaar. In de Tour de France staan na de ene laatste etappe... bijna alle klassementen al vast. Zeker is dat de Slovaak Peter Sagan de groene trui heeft gewonnen... en dat de etappenwinnaar van vandaag, Nairo Quintana... de bolletjestrui voor de beste klimmer krijgt. De jonge Colombiaan is ook al praktisch zeker... van de witte trui voor de beste jongeren. Chris Froome kan zijn gele trui alleen nog door pech... of een ongeluk verspelen. En Bauke Mollema staat zesde in het algemeen klassement. Laurens den Dam zakte vandaag naar de dertiende plaats.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 Ga naar kpm.com slash zakelijk ook voor de voorwaarden Langs de Lijn met Ronald Boot. Goedenavond en welkom bij deze uitzending van Langs de Lijn op zaterdagavond. Een uurtje korter dan normaal. Met in het eerste uur een korte terugblik op de Tour. En we praten over atletiek met twee gasten. Rutger Smit, u bekend van de kogel en discus. En met Wieger Tunnissen, hij is bondscoach van de sprinters. En dan de tweede uur, dan hebben we een zomersportgast. Dat is dit keer Vera Pauw, ex-bondscoach van de voetbalvrouwen. En tussen 10 en 11 in het laatste uur natuurlijk veel Tour de Frans. Onder andere met Henk Lubbering en Bram Tankink. En zoals altijd op zaterdagavond, veel muziek. The of our love God has mercy on the man Who doubts what he showed up Bruce Springsteen met Brilliant Disguise. Nog één keer moest het Tourpeloton de Bergen in. De laatste Alperit voerden de renners van Annecy... naar Annecy Semno, een ski op 1655 meter hoogte. Twan van Peperstraten vat de etappe samen. 170 renners stonden aan de start. En al vroeg ontstond er in de rit over 125 kilometer... een kopgroepje van vier man. Boerkshard, Vogt, Roland, Fletcher, dat zijn de mannen op kop. En die krijgen nu gezelschap van een aantal andere coureurs... zodat we een wat grotere groep nu aan kop van, het, van de wedstrijd hebben... in deze ultrakorte etappe. Net iets langer dan een criterium, maar het is geen rondje om de kerk... een rondje om de bergen het vandaag. Ondanks de korte afstand was het een echte bergetappe... met daarin zes beklimmingen. Drie van de derde, één van de tweede...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 reed de kopgroep weer verder, totdat de oudste renner van het peloton wegsprong. Het is Jens Voigt die daar wegrijdt. Hoe is het toch mogelijk, hè? 41 jaar de oudste man van het peloton en standpunt op te pedalen. Voigt kreeg een maximale voorsprong van anderhalve minuut op zijn achtervolgers. Het peloton zat daar weer twee minuten achter. Bij aanvang van de slotklim probeerde Van Garderen de oversteek te maken naar Jens Voigt.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 Alleen Kreuziger uit de top vijf zat daar niet meer bij.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 ik ben dankbaar voor mijn teammates for getting me zo ver they, they Froome maakte zich van tevoren zorgen over deze etappe. Hij is blij met de afloop en bedankt zijn ploegenoten. Opluchting dus bij Froome. Opluchting ook bij Belkin Kopman, Bouken Mollema. Die behield zijn zesde plaats in het klassement door bij Jacob Vogelsang in het wiel te blijven. Steven Dadebout en Mollema. Bouken, gaat het weer een beetje? Ja, het gaat langzaam weer, ja. Ja, op zich, Ik ben niet eens zo heel erg.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 Denk ik niet dat ik uh, ja, die man nog ingehaald had. Dus dan was dit gewoon het maximale resultaat. En uh, dan ben ik daar heel tevreden mee. Bouke Mollema blijft dus zesde. Laurens Tendam begon als elfde. Maar hield die plaats niet vast. Hij kwam als 29 e over de finish. op bijna zeven minuten van de ritwinnaar Quintana. Tendam zakte daardoor naar de dertiende plaats in het klassement. En Steven Dalebout praat ook met hem. Laurens, het zit erop in feite deze Tour de France. Dat ja, kan gelukkig wel. Gelukkig wel, ik wel zeggen. Ja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 Ja, dan moet je wel de benen hebben en die had ik echt niet. Ja, ja. ik uh, Zat weer het nog vorm bij ook of niet? Uh, uiteindelijk niet. Uh. Uh, ja, ik zat op ongeveer een kilometer achter die man, wat ik hoorde. ja kilometer is drie, vier minuten bergop, dus reken maar uit. Je zat dertiende en dat blijf je ook. Ben je blij mee? Ja, het is natuurlijk een beetje een aflopende schaal, schaal geweest vanaf de vent toe. Want... Ik weet niet eens. Er is nog vijfde, volgens mij. Of, of zevende. Maar na de tijd het zevende, ik weet niet eens precies. Volgens ja, mij was het zesde na de van toen, ja. Ja, wat ik zeg, weet ik niet eens precies. Maar ja, als, je voor toerm, als je voor de had gezegd, je wordt er even dertiende... dan uh, terwijl je eigenlijk nog veel op, op kop hebt gegeven op bouken. Nou, ik heb ervoor getekend. Ja, maar het is nu even lastig omdat het de aflopende schaal is, als je het zelf zegt, om dat al te waarderen. Ja, dat is even lastig, maar uh, gewoon uh, een paar weken stellen. En dan uh, de laatste twee grote rondes werd ik achtste en dertiende. Dus uh, wat dat betreft kan je best wel trots op zijn, denk ik. En dan ben ik uh, vast waard aan het worden in de grote rondes. En uh, ik hoop dat ze hieronder van Spanje rekening mee moeten kunnen houden. Niet aan het worden, volgens mij. Voor mij weet het gewoon. Ja. ja, dankjewel voor het compliment starting to dawn on me And too soon to tell i get weak in the knees as i carry started changing We gaan praten over atletiek, de moeder aller sporten heet dat. Uh, dit weekend zijn in Amsterdam de Nederlandse kampioenschappen. En over drie weken beginnen in Moskou de wereldkampioenschappen. In de studio twee gasten, van wie er één niet en één wel bij die wereldkampioenschappen aanwezig zal zijn. De afwezige Rutger Smit, koolgestoten discus en inmiddels goed voor zes medailles op EK's en WK's. Een paar maanden geleden in mei raakte hij zwaar geblesseerd bij de Diamond League wedstrijd in Shanghai. En dat betekende een streep door die wereldkampioenschappen. Nog even, Rutger, uh, wat gebeurde er precies? Uh, Achillespees afgescheurd, helaas. Dus uh, ja, einde, einde seizoen. Hoe kwam het? Uh, ik, was, ik deed het draaien en het, het gebeurde gewoon. Uh, ja, enorme piekbelasting en uh, hij ging door midden, helaas. We zullen het er straks verder over praten. Ja. Uh, maar het gaat beter, hè? Jazeker. Ik ben erg tevreden over hoe het nu gaat. Oké. Okay. De andere gast, Wieger Tunnissen. Hij is bondscoach van de Nederlandse sprinters. Zal wel bij het WK aanwezig zijn. Want de vrouwen Ploeg heeft zich al verzekerd van deelname. Het wachten is nog op de mannen. En die gaan het ook halen? Daar ga ik wel van uit. <laughs> ja. Ja? Uh, maar er is maar één kans, hè? Er is nog één wedstrijd in Londen komende week. De Diamond League. Daar starten zowel het vrouwen-als-het-mannenteam. En die gaan het halen? Wat ik zei, daar ga ik vanuit. Goeie. Ja, die kwaliteit hebben ze. Oké. Okay. Straks meer erover. Nu eerst kijken wat er vandaag gebeurde in Amsterdam... in het Olympisch Stadion. De eerste dag van de nationale kampioenschap. Floris van Hoorn was daar en maakte het volgende overzicht. Er was wat veranderd bij de Nederlandse kampioenschappen atletiek. Voorgaande jaren was de eerste dag voor de technische nummers... en werden de loopnummers op dag 2 beslist. Nu is dat door elkaar gehusteld. Dus hadden we op de eerste dag enkele werponderdelen. 71. ...Nederlands kampioen Björn Blommadeus. Winnaars bij het springen. Helaas uh, geen 4 426, maar wel Nederlands kampioen 2013, Rianne Galliard. En enkele loopnummers die werden beslist. Madia Vavor, de verrassende winnares op die 100 meter. Nederlands kampioen, 100 meter bij de dames Madia Vavor. Opvallende aanwezige was Miranda Boonstra. De marathonloopster was weer even terug op de baan en bekroonde dat met een titel op de 10 kilometer. Ja, na twee jaar denk ik weer eens een keer een uh, baanwedstrijd met NK gelijk. Ja. Waarom? Um, nou ja, ik heb de besloten de WK marathon niet te doen. En uh, ja, er was er eigenlijk een gat waarin ik nog niet met de nieuwe marathonvoorbereiding voor Nijhoofd hoefde te beginnen. En uh, ja, een NK op de baan blijft altijd superleuk. Geen marathon? Uh, waarom heb je die keuze uh, gemaakt? Nee, ik ben geblesseerd geweest in maart, april en uh, het ging eigenlijk wel weer heel goed. Ik was weer goed aan het opbouwen, maar ik had nog geen voorbouw getoond. Ik moest nog een halve marathon in een redelijke tijd lopen. En uh, ja, ik kwam eigenlijk een beetje in de knoei met de tijd dat ik nog die halve marathon zou kunnen doen. En een goede marathon voorbereiding. Dat strookte niet echt met elkaar. En uh, dan had ik wel die voorbehoud kunnen tonen, maar voor mijn gevoel niet goed geweest op het WK zelf. Behalve de nationale titels dienen de Nederlands kampioenschappen ook om startbewijs voor de WK te vergaren. Vandaag werd de ploeg voor Moskou niet verder uitgebreid. Het dichtst in de buurt kwam hoogspringer Douwe Amels. Hij is al in het bezit van een zogenaamde B-limiet, maar de echt verlossende 2,29 meter werd ook vandaag niet gesprongen. Maar we hebben wel een Nederlands kampioen, Douwe Hamels. Um, ja, ik ben tevreden met de Nederlandse titel. Dat was uh, de, ja, het eerste doel eigenlijk. En het tweede doel was uh, ja, om een mooie hoogte neer te zetten. En uh, ja, eigenlijk uh, ja, ik wil ik graag naar het WK. En daardoor, daarom ja, ik wilde ik graag 2,29 springen. En uh, ik ben nu met 2,28 uh, een bespreekgeval. De Atletiek Unie mag me sturen en uh, ja, ik hoopte vandaag eigenlijk de zekerheid erin te gooien, maar dat, dat is net niet gelukt. Maar ja, ik, ik ben wel heel tevreden met de hoogte in de sprongen, want uh, ja, ze waren uh, totaal niet kansloos op 2-29. De tweede poging was, uh, was echt, echt, echt bijna, dus uh, ik ben vooral tevreden. Nou, we Amos moet nog even wachten, maar de verwachting is dat het wel goed komt en dat de Atletiek Unie het 21-jarig talent gewoon meeneemt naar de wereldkampioenschappen in Moskou. En dat was Floris van Hoorn. Verder met Rutger Smit hier in de studio. Twee dagen eh, de Nederlandse top om de nationale titels. Je bent er door die blessure niet bij. Wat doe je dan? Uh, ik ben vandaag niet geweest, uh, maar ik ben uh, van plan om morgen naar de Nederlandse kampioenschappen te gaan en te kijken. Ja. Toch uh, benieuwd natuurlijk uh, hoe, uh, hoe mensen het doen en uh, in het bijzonder Erik Kadee heb ik jarenlang mee getraind, Discuswerpen. werpen. Dus uh, benieuwd wat hij uh, morgen gaat werpen. Ja, en je was vandaag niet benieuwd genoeg? Of, uh... Uh, ja, maar ja, kijk, kijk ik, zit toch, ik loop nog met, met, met krukken. En dan uh, twee dagen de hele dag daar te staan, dat uh, had ik niet zo heel veel zin in. Dus uh, ik, heb, uh, ik heb één dag uitgekozen en dat wordt morgen. Is dat zwaar om dan te kijken naar wedstrijden waarvan je, waarvan je denkt van ja, daar had ik moeten staan? Uh, aan de ene kant wel... maar ik heb er ook wel een beetje bij neergelegd, natuurlijk. Uh, ik, en ik heb in het verleden ook wel wat andere blessures gehad... waardoor ik een NK moest laten zien. Je bent schieten. dus gewend. Nou, nou niet <laughs> gewend. Natuurlijk wil ik altijd meedoen... en wil ik laten zien dat ik de beste van Nederland ben. Maar... Uh, Nee, goed, ik kijk er gewoon. Uh, ik, ik, zoals gezegd, ik heb hem bij neergelegd. En uh, ik ga gewoon uh, morgen kijken. En, uh, en ik, uh, hopelijk uh, geniet ik ervan. En hoe doe je dat over drie weken bij de we wereldkampioenschappen? Uh, in Moskou. Dan ga je gewoon voor de televisie zitten en ook alles volgen. Of pik je dan echte dingen eruit? Uh, nee, ik, vol, ik volg het wel. Ik vind atletiek ook gewoon uh, heel erg mooi om te volgen. Uh, dus ja, dat doe ik ook. Ja, je uh, kent er natuurlijk ook een heleboel. Ik ken er natuurlijk ook een heleboel en ook, ook alle onderdelen hoor. Uh, de, niet alleen de werpnummers, maar. Maar gewoon ook uh, ja, gewoon de, de loopnummers. ook. Um, ik kijk erna en uh, hopelijk werpen ze ver. Want als er uh, niet zo heel ver wordt geworpen voor een medaille, dan, uh, ja, dan zit ik denk ik wel een be klein beetje gefrustreerd achter voor de tv te kijken. Ja. Um, even terug naar het ja, hoe lullig het ook is. Even terug naar dat moment in Shanghai: je blesseert je uh, en iedereen hoort je voor de camera schreeuwen: einde carrière, einde carrière. Hoe kom je daarbij? Ja, ja, weet je, het gebeurt zo snel en op dat moment is dat gewoon een emotionele reactie. Uh... Ik weet natuurlijk, er zijn tal van voorbeelden, voorbeelden uh, van, van atleten die een space hebben gescheurd. En die nooit meer terugkwamen op hun oude niveau. Maar ook net zoveel voorbeelden van mensen die wel terugkwamen op hun oude niveau. Dus het is een, wel een beetje 50-50. Uh, maar ja, er was gewoon een emotionele reactie. Uh, ik, ik heb veel blessureleed gekend de laatste, laatste jaren. En uh, ja, dan komt er dit weer overheen en dat is wel, uh, wel heel erg frustrerend. Was het een beetje wanhoop? Uh, ja, misschien ook wel. Ja, weet je, ik, ik kan het moment. Uh, het moment zelf kan ik niet zo heel goed terughalen. Maar uh, ja, ik ben uh, snel geopereerd, twee dagen daarna Het Ge gebeurde in Shanghai, ik ben in Rotterdam geopereerd, door dokter Heiboer. En uh, die zei ook tegen mij van... Uh, ja, ik snapte eigenlijk niet zo goed waarom je zei je uh, einde carrière. Want ik denk gewoon dat je weer uh, volle bak... Uh, ja, of in, in ieder geval 100% kunt terugkomen. En dan Die woorden zijn dan wel heel erg bemoedigend. Ja. En uh, dat was ook eigenlijk zoiets van... Uh, ja, de knop is om, oké, okay. ik ga ervoor. Het, de, de revalidatie kan, kan lang duren... Maar ja, ik heb gelukkig ook tijd. Dit seizoen is sowieso al voorbij. Dan heb ik nog de winter in het voorjaar. Dus ik, ik richt gewoon op volgend seizoen. Ja, wanneer had je zelf het idee van... ik ga het toch doen het gaat me toch lukken? Uh, eigenlijk wel vrij snel. Eigenlijk enkele uren daarna. Uh, no, toen was ja, uh, de gedachte... Ja, bepaalde gedachten schoten door mijn hoofd. Van echt ook van ja, einde carrière nog. Maar ook zoiets van ja, ik wil ook uh, de wereld laten zien en mezelf. Ik wil zelf ook nog door. Dus ik was wel, uh, ja, dat was, ik hingte een beetje op twee gedachten. Uh, maar eigenlijk, toen ik geopereerd werd en ik kreeg uh, na nou, het woordje van dokter Heiboer. Uh, later ook nog een woord van, uh, van dokter Vergouwen, mijn sportarts. Dat, het, uh, ja, dat ik gewoon helemaal terug kan komen. dan was het eigenlijk wel zoiets van: oké, okay, laat ik, laat ik, uh, ik ga ervoor. Hoe lang duurt dat hele traject van, van revalideren? Uh, dat. Uh, ja. Hangt er een beetje vanaf hoe het gaat. Uh, het kan uh, acht maanden duren, acht, negen maanden, maar het kan ook elf, twaalf maanden duren. En ik ga eigenlijk vanuit dat het een jaar duurt, een jaartje duurt. Uh, dus uh, daar, uh, daar pin ik me al vast. Ja. Wordt revalideren, want je zegt al, je, je bent vaker geblesseerd geweest. Wordt dat nou makkelijker naarmate je ouder wordt of moeilijker? En, en dan in twee opzichten, uh, zowel lichamelijk als mentaal? Uh, ik denk mentaal makkelijker, want je weet de weg die je moet belopen. Dus uh, als jij zegt, ik ga er 100% voor, dan, uh, dan, dan weet je wat, wat, wat te doen staat. Uh, fysiek, ze zeggen ja, als je ouder wordt, duurt het, uh, duurt het herstel duurt het langer. Maar aan de andere kant, uh, ik heb uh, anderhalf week geleden heb ik dokter Vergouwen gezien. Die zei ja, verschrikkelijk goed hoe die pezen nu uitzien. Uh -huh. Dus ik, uh, van, ik, ik herstel wel snel van, van nature. Dus uh, ja, kijk hoe, hoe lang het gaat duren, maar ik, ik, ik gok uh, 10, 11, 12 maanden. Dus discus werpen en kogelstoten zijn dat uh, blessuregevoelige uh, onderdelen? Uh, ja, het is een super explosieve beweging. Dus uh, de kans op een spierscheuring, peescheuring, is heel erg groot. Anders dan uh, denk ik lopen voornamelijk, uh, en voornamelijk duur uh, sporten, waar overbelasting meer een, een, een blessure is, is bij de, de, de, de, de explosieve sporten. Ja, zijn dat spierscheuringen. En ja, en, en, en ruggen. Ik heb natuurlijk uh, in 2019 ben ik eruit geweest door een rugblessure. En uh, ja, wij zijn krachtatleten, doen veel krachttraining. En dat uh, begint je rug na verloop van tijd vindt hij, vindt hij dat niet zo heel erg leuk ja. meer. Uh, ja, blessure gevoelig. Uh, bij, bij lopers is het veel minder, wordt er gezegd. Uh, we hebben de, de sprintcoach hier, uh, Wegert het uh, Tunnissen. Um, maar je hebt natuurlijk twee soorten van lopen, hè? Het nou, sprinten uh, en het... Precies. Want dat is net zo explosief in feite. Rut gecorrigeerde zich al, hè? Maar de, de, de, de lange, uh, duurlopen. Ja, ja. De, Want de, de sprinters, de sprinters sprint zijn ook... Bij sprint heb je spier- en peesblessures uh, uh, nou, misschien nog wel vaker dan bij het werpen. En bij de, rug, de rug is met name bij de werpers denk ik heel kwetsbaar. Ja, ja. En wat voor blessures maak je dan mee bij uh, sprinters? Nou, de, de, de hamstring is berucht natuurlijk. Maar ik moet zeggen dat nu in Nederland sprintland ook een paar keer de quadriceps uh, uh, kwetsbaar zijn gebleken. Uh, Achillespezen zijn ook uh, vaak wel wat kwetsbaar. Ja. Um, je was al coach van het vrouwenteam. Uh, is er veel veranderd toen de mannen erbij kwamen? Nou ja, ik ben begonnen met beide teams in 2002. Dus ik heb ze van 2002 tot en met 2008 al allebei gedaan. Toen heeft uh, vier jaar uh, Troy Douglas uh, het mannenteam mm -hmm. gedaan. En nu heb ik het mannenteam weer van hem overgenomen. Dus uh, je was het gewend en je zegt uh, maakt niet zoveel uit. Nou, het maakt een heleboel uit, ja? uh, maar Want? het maakt niet uit. <laughs> en wat maakt het wel uit en wat maakt het nou, niet uit? Ik denk dat het voor de beide teams eigenlijk wel leuk is dat ze weer meer samen doen. Uh, het wedstrijdprogramma het is geïntensiveerd. Uh, vanaf volgend jaar heb je ook een, een, een soort uh, ja, officieus wk estafette wat in de Bahamas eind mei wordt mm -hmm. gehouden. Waardoor je al drie weken lang uh, ter voorbereiding die kant op gaat... Nou, als je dat dan met beide teams uh, zo'n programma kan draaien... ik denk dat, dat, uh, dat die symbiose wel uh, versterkend kan werken. Ja. Mag ik aan een coach vragen welk team de meeste prioriteit heeft? Dat mag je vragen. <laughs> en wat is het antwoord dan? Dat beide teams net zo belangrijk zijn. Ik had het kunnen voorspellen. <laughs> ja, um, en, en welk team heeft de meeste toekomst? Of durft de coach dat niet te zeggen? Nou ja, ik kan heel obligaat zeggen, de jeugd heeft de toekomst. Dat is het vrouwenteam dat yeah. bestaat uit meiden van 20, 21, 22 jaar. De mannen zijn wat ouder, maar ze ja, presteren ook uh, op uitermate goed niveau. En je zag ook nu weer dat op de, in de finale 100 meter een jongen van 20 jaar... die vorige week al derde werd op het EK uh, neo senioren, wordt nu tweede op het EK senioren. En ook daar uh, ja, komt, komt de jeugd, de jeugd eraan, er aan, precies. Ja. Hoe belangrijk is ervaring daarbij, bij sprinten? Het is belangrijk om in een estafette-team ook ervaring te hebben. En natuurlijk, als individueel atleet, naarmate je meer ervaring hebt... kun je makkelijker omgaan met omstandigheden die je onbekend lijken of zijn. En weet je daar intelligenter mee om te gaan dan dat je eigenlijk nog van niks weet. En dus zouden bij de vrouwen eigenlijk meer ervaring moeten zijn, nog? Nou, ik denk dat de vrouwen een soort spoedcursus hebben gekregen. Vanaf 2010 staan ze op de toernooien. EK, WK, Olympische Spelen. Die meiden hebben ook al een Europees Jeugd-Olympisch Festival gehad. Een EJK en een WK, waar uh -huh. ze het heel goed hebben gedaan. Dus op hun manier hebben ze wel al veel toernooiervaring. Maar het zijn nog steeds jeugdige atleten. Um, ben je tevreden over de prestaties van de mannen? Nu? Op het NK bedoel je? Uh, ja. Nou, super. Prachtig in kaart gezien. Uh, zijn er voldoende sprinters in Nederland op dit niveau? Mm. Zijn er voldoende mogelijkheden om een ploeg samen te stellen? Ja, zeker. Zeker. Er deden nu een paar mensen niet mee op de honderd. Uh, Giovanni, de basisloper van vorig jaar, die uh, loopt volgende week zijn eerste wedstrijd. Patrick van Luik die, uh, houdt dit jaar een soort uh, hersteljaar. Uh, en zal er volgend jaar ook ongetwijfeld weer staan. Jeroen verder loopt morgen de 200. Dus jongens die nu niet op de 100 stonden, maar er ook hadden kunnen uh -huh. staan. Als je nu ziet dat je... Uh, uh, ook de nummer 7 en 8 lopen. Nog 10 63 uh, in de 100 meter finale. Dan ook in de breedte wordt het beter. Uh, Tjurelli Martina steekt er natuurlijk met kop en schouders bovenuit. Uh, Van Luik, u noemde het net al, is geblesseerd geweest en is, is op de weg terug. Uh, is het dan niet moeilijk om uh, rond die mensen, uh, die mensen te vervangen? Bijvoorbeeld Van Luik, heb je daar voldoende voor? Nou, je, je ziet dus dat andere mensen ook aan de deur kloppen. Ik bedoel, er lopen twee jongens uh, 10-3 vandaag uh, in de finale, 100 meter... Uh, ja, Patrick liep vorig jaar 10-2, dus dat verschil is niet heel erg groot. Dan lever je een tiende in. Maar als uh, daarentegen de nummer 4 weer een tiende sneller is... dan uh, heb je dat alweer goed gemaakt. Ja. Uh, Brian Mariano, ja, je, je ontkomt er niet aan. Daar moet je het even over hebben. Uh, daar is nogal wat mee gebeurd. Uh, die is op een gegeven moment uh, betrapt met uh, drugs in zijn tas. In zijn Olympische tas uh, is veroordeeld ook. Maar die straf die komt nog niet. Uh, enig idee wanneer die wel komt, die straf? Geen en dat betekent dat je, uh, ja, dat je hem kan gebruiken zolang die mag lopen en uh, niet, niet uh, wordt uh, gevangen gezet? Kijk, in, in algemene zin heb je als coach gewoon te maken met calamiteiten. Dat kan zijn dat een topper geblesseerd raakt, het kan zijn dat. Het <laughs> is all in the game. Uh, nou ja, dit is niet all in the game natuurlijk, maar zolang je over je beste atleten kan beschikken, gebruik ik ze. Maar het je zou weet raar dus zijn als ik het niet zou doen. Nee. Dan ga je nee, iemand straffen. Dat begrijp ik. Maar je weet dat dus nog niet eens zeker of hij er in Moskou bij kan zijn. Nou, ik acht de kans vrij klein dat in de komende drie weken opeens een, een telefoontje gaat komen. Ja, ja. Maar goed, dat is uh, misschien ijdele hoop. Ik, ik, uh, ik weet het niet. Nee. Uh, vandaag waren in Amsterdam de titels op de 100 meter. Bij de vrouwen was uh, Maria Gafour de verrassende kampioen. Bij de mannen was het de voorspelbare Surendi Martina. En Floris van Hoorn die praat met Martina. 10.04 hier, dat mooie Olympisch stadion. Uh, ben je er tevreden mee? Ja, ja, heel tevreden. En ja, trainen die laatste weken. Ja, ik ben alleen hier, zonder coach dus... Dat is echt toch iets. Het is, het is goed aan het gaan en ik ben blij met die tijd ook. Wat zegt zo'n tijd, uh, zo'n uh, drie weken voor de WK in Moskou? Ja, dat het, dat het zeker goed gaat en ja, dat ik zeker iets goed is aan het doen. Dus ja, 10-0, 0, 10 -0 En ja, mijn laatste strijd had ik ja, ook 10 0 gelopen. Dus ja, ik ben, ik ben constant in die tijd en, en zeker... Ja, deze laatste weken voor Moskou, dat is, dat is een, een goede teken. Dan nou heb je in één keer uh, Hensley Paulina achter je als uh, de nummer twee. Uh, vertel eens wat over die jongen, want die is er eigenlijk in één keer. Hij is nieuw. Ja, ja, ik wist er van hem vanaf vorig jaar. En ja, ik heb, hem, ik heb hem veel geholpen. Ik praat met hem veel en, en hij luistert. Dat is goed. Hij luistert en... Ja, hij doet wat hij moet doen. En ja, ik ben ook heel blij dat het, dat het zo gaat met hem. En ja, hij, ja, hij, hij gaat ook sneller lopen. Elke jaar gaat het beter. Dus ik ben blij. Is dat ook belangrijk, zo'n jongen, voor de ploeg? Ja, zeker. Zeker. Want ja, alle, ja, het maakt niet uit hoe het is. Als je een andere atleet hebt die is aan het lopen... dan, dan heb je die, die, die, die echte, echt, extra kracht, extra steun voor die estafette team. Dus dat, dat is heel mooi, heel goed. Want Patrick van Luik is nu geblesseerd. Dan wordt eigenlijk de spoeling al een beetje dun. Het is wel een hele kleine groep talenten waar je uit kan putten? Ja, maar ja, Hensley is nu heel hard aan het lopen. Dus, dus, dus ja, het is, het is ja, meteen iemand ja, kan zeggen op die plaats van Patrick. Maar ja, we hebben, we hebben vier snelle jongens nodig dus. Ja, dat gaat erom. Dat, dat is de estafette. Vier snelle jongens. En, ja, je moet goed lopen. Ook goed lopen, goede wissens en alles. En dan krijg je snelle tijden. Volgende week in Londen moet de STV-ploeg zich plaatsen voor de WK. Bij één kans. Is dat uh, spannend? Ja, ja, het is wel spannend. Want ja, we hebben in, uh, in uh, Dublin gelopen. Ja, bijna die tijd gelopen. Maar uh, ja, nu... nu, nu. Ja, misschien is er iemand anders in die team en ja, we moeten het niet doen. We moeten het niet doen, dus, dus ja, maar, maar ja, met die jongens die nu zijn aan het lopen, gaat het zeker lukken. Heb je het gevoel dat het uh, goed gaat, dat jullie goed op elkaar ingespeeld zijn? Ja, ja, zeker, zeker. We allemaal, ja, we allemaal zijn gewoon van Curaçao en we weten van elkaar, we weten wat we moeten doen. Dus ja, het is gewoon bij de wedstrijd moeten we doen, dat, dat is belangrijk. We moeten nog gewoon bij de wedstrijd goede wisselen en alles. En ja, dan komt het goed. Hoe bevalt het werken met de bondscoach, met uh, Wieger Tunnissen? Het gaat heel goed, gaat heel goed. Dus, dus ja, het is, hij, hij heeft ja, die baan genomen van Troy. Ja, we missen Troy wel. Troy was, was heel, heel mooi om met hem te werken en alles. En het ging meteen heel goed. Maar ja, met Wiege gaat het ook heel goed. Ik ben blij hoe alles is aan de gang. Hoe heb je deze week beleefd? Want het was toch een week die begon... Met een bom in de atletiekwereld. Met Tyson Gay en uh, Asafa Pahol. Mijn week is gewoon gegaan. Ik had gewoon lekker moeten trainen en hier lopen. Dus. Dat was het voor mij. Maar Er werd veel over gepraat. Ben jij geschrokken? Ik bemoei me met die dingen niet. Ik bemoei me met mezelf. Ik moet lopen. Als ik met andere dingen bemoei, dan gaat het niet goed met mij. Ja. Dus ik ben gewoon mee joh. Ja. Waarom praten jullie er niet over? Want ik ben zo. Ik weet niet van die andere mensen. Ik weet van mij. Ik weet niet of andere mensen wel praten of niet praten. Ik ben gewoon zo. Je wil ook niet zeggen of je geschokt bent? Ja, het is gewoon... Het is gewoon um, um, de jongens hebben het gebruik en ze hebben het betrapt. Je weet niet morgen hoe het Ze gaan betrappen of niks. Dus ja, we met me niet met die zaken. Tjurandi Martina. Uh, verder met Wierit Tunnense hier in de studio, de bondscoach. Um, Tjurandi is wel een ongelooflijk mooi uithangbord geweest, natuurlijk de laatste jaren. Iets wat Troy Douglas daarvoor al was, in feite. Uh, ook, ook die was erg enthousiast en, en, en wist mensen te grijpen. Uh, heeft dat uitgemaakt voor sprinten de, de afgelopen jaren? Nou, ik denk ik zeker. Ik bedoel, het zijn allebei extraverte, enthousiaste, motiverende persoonlijkheden waarbij dan uh, die ook nog eens een keer zijn benen laat spreken. Het is niet alleen uh, grootspraak, het is vooral een leading by example. Ja, dat example. voor die tijd ook, hè? Ja, ja zeker, zeker. Ja. Maar het is echt, uh, ja, Shirendi is wat dat betreft... Echt een, een, eigenlijk een hele rustige uh, jongen, maar ja, leading by example. Hè. Is het moeilijk om iemand als Troy dus op te volgen? Nou ja, kijk, ik heb gewoon mijn eigen stijl. En ik doe het niet alleen overigens, hè, dat we ook al gezegd hebben. Ik doe die twee teams omdat ik er wel ook een vast assistent... in de vorm van Rogier Urmels bij heb. Mm -hmm. Omdat je gewoon daardoor met twee paar ogen die teams goed kan begeleiden. Ook als de programma's niet helemaal uh, parallel lopen. Maar ja, ik heb het eerder ook gedaan. Ik ben een ander karakter. Maar ik denk dat het uiteindelijk uh, gaat het om het, het beste uit die mensen te halen. En wat houdt het andere karakter in? Nou, kijk, Troy is echt een, een motivator en een, een emotionele coach. Extravert. ik ben wat meer introvert. Ik, ik probeer wat meer echt de mensen op de goede posities te krijgen... en ze scherp te krijgen in het detail uh, van de skills van Esther te lopen. Dat is ook wel heel goed, denk ik. En, een coach die weer op andere dingen het accent ligt? Ja, dat denk ik wel. En Tegelijkertijd, uh, mijn, mijn assistent is juist weer uh, veel meer extravert. Dus ik denk dat we ook uh, complementair zijn daarin... En met iemand als die erbij die uh, uh, ja, ook zijn enthousiasme heeft... maar ook zijn gedrevenheid mm -hmm. en de manier waarop hij zijn sport uh, bedrijft. En, en, en zonder uh, last te hebben van een te groot ego... bij alle trainingen gewoon aanwezig is. En, en daar ook volledig inzetbaar is. Dat is, uh, dat is prachtig. Nou, hij had het uh, vooral over Hans Liepolina. Uh, hoe goed is hij? Uh, nou, dus hij? Hij maakte een enorme ontwikkeling door. Hij kwam naar Nederland... Uh, in zijn eerste wedstrijd liep hij met moeite 10-7. En uh, nou, hij traint nu zes weken op Papenland en hij loopt nu 10-3. En hoe komt dat? Omdat hij hier geholpen wordt door anderen? De, de, de dingen geslepen worden? Nou, in ieder geval zit hij hier in een, een vast ritme. waarin we gewoon met een aantal goede atleten uh, samen trainen. En. Uh, kan hij in, in dat ritme van trainen, eten, slapen en verder niks. Uh, maakt hij, zet hij zijn stappen. Um, ja, we ontkomen er niet aan, uh, ook hier weer, om het over doping te hebben. Want uh, die dopingtesten van, van de week die hebben natuurlijk ja, de hele atletiekwereld op, opgeschrikt. Uh, jou ook, Rutger? Ja, ik heb het uh, allemaal meegekregen, uiteraard. Ja. En je bent weliswaar geen sprinter, maar, maar wat denk je dan? Uh, ja, dat is geen uh, goede publiciteit voor de atletiek, dat denk ik dan. En uh, ja, er komen heel wat uh, grote namen komen, komen erachter weg. Uh, ja, dat is, ja, dat is niet goed. Maar verder wordt er nauwelijks over gepraat. Het is niet goed, en dan hou je meteen je mond. Ja, nee, ja maar ja, goed, weet je. Kijk, uh, tuurlijk heb je altijd wel, uh, wel een mening. En, en je hoort dingen. Je hoort gewoon dingen. In het, maar wat uh, heb eerst je gehoord woord? de afgelopen dagen? Nou, de afgelopen dagen niet veel. Nee. dat Ze zijn <laughs> betrapt, maar daarvoor, ja, je hoort gewoon dingen. En, ja. en je bedoelt het gewoon uh, voor jou niet als een verrassing... dat ze betrapt werden. Nee, niet echt. Nee. Weet je, kijk, je moet het ook een beetje vergelijken met, uh, met de jaren 80, 90. In 1988 werd er een uh, sprinter betraald. Die liep uh, 9,79. En uh, nu lopen ze allemaal een stuk harder. Ook ben in Tyson en Ben Johnson inderdaad. Nu loopt Tyson Gay uh, loopt een stuk harder. En dan zeg, iedereen zegt, ja, ontwikkeling, dit en dat, eh, snellere banen, mondobanen. Maar ja, dat is het allemaal niet. En volgens mij heeft Tyson Gay ook niet zijn PR gelopen op een mondobaan. Dus het is een beetje van, ja, weet je, eh, tuurlijk, tuurlijk is er een ontwikkeling. Maar eh, ja, weet je, er werd al zo extreem hard gelopen in de jaren tachtig. En iedereen weet, wist, dat, dat, dat, dat, dat atleten toen helemaal vol zaten. En uh, da daarna is het een beetje blijven, blijven steken allemaal. Vooral op het technische nummer zo. Kijk, uh, kijk naar het wereldrecord van koolgestoten. 23 meter. 12. Nu pak je met twee meter minder. Na anderhalf, twee meter minder pak je, pak je medailles op grote kampioenschappen. Dus weet je wel, het is allemaal... Een, uh, ik zeg niet dat, uh, dat het werpen, uh, he, dat het werpen uh, helemaal clean is. Maar weet je, dat zulke extreme vooruitgang in de atletiek. De moeder, de sporten, wat eigenlijk al zo uh, ver ontwikkeld is... Dat uh, ja, en dan zulke grote stappen nog gemaakt worden, dat is wel uh, dat, ja, dat blijft gewoon een beetje verdacht. Maar ja, die, die, die grote stappen die worden bijvoorbeeld ook in het schaatsen gemaakt. Ja, maar ja, daar heb je net zoveel twijfels bij. Uh, nou, ja, ik steek voor niemand hand in een uh, Hand in het vuur Laat, nee, nee, maar dat dat is gewoon voor je jezelf dat dat wel wat, uh, voor mezelf wel. Ja, ja. zeker weten. Uh, ik steek voor niemand mijn hand in het vuur, uh, maar dat is ook een beetje. Dan heb je het inderdaad over, uh, over een klapschaats en dat soort dingen. Maar zoals gezegd, atletiek is al zo ver voor, was al zo ver vooruit. En het technische uh, onderdeel ook. Het uh, dat, dat kan bijna niet meer vooruit gaan. Je hebt natuurlijk uh, genetische freaks mm -hmm. komende. Hè, iedereen hoopt dat uh, een bol zo'n genetische freak is... die het gewoon allemaal uh, puur doet. Hè, laten we daarop hopen. En, uh, maar goed, weet je wel. Uh, ja, het werd, werd zo verschrikkelijk hard gelopen de la laatste tien jaar. Hoe schadelijk is dit voor de atletiek Wiegert? Nou ja, dit, dit is gewoon niet leuk. Uh, het zijn mooie sporters. En ja, die, uh, maar niet blijven. leuk is wat anders. Ja, dat, dat... Nou ja niet leuk. Kijk, ik, ik zou kunnen zeggen: weet je, het stond in de krant van gisteren en vandaag is de vis erin verpakt. Uh, dus, en we hebben allemaal van de Tour de France genoten. Ja, dat is de andere kant. Ja. En het, het is dus enerzijds is het schadelijk. Ja, dat ben ik met je eens. Het is ook niet eerlijk. Het is vooral vervelend voor de Rutger Smits van deze wereld... die dus uh, jaren later nog eens een keer een medaille krijgen. Dat is raar. Uh, Och, daar komt omdat, nog eens een keer omdat bij. links en rechts wat mensen, ja, omdat dus uh, mensen hun ja, positief ja. wordt. Ja. En hoe krijg je die dan over de post? Ik heb ze, ik heb ze nog niet gekregen. <laughs> maar ja, dat, weet je, dat dat is inderdaad frustrerend. Weet je, op een normaal, op, je komt op een, een punt in de carrière misschien in deze sporten en je, voorop ook gesteld en uh, de antidopingbeleid van de IAF en ook bij het wielrennen. Dat, is, dat, ja, dat zijn de beste ter wereld. Weet je wel, wielrennen en atletiek is vele malen vooruit, denk ik, dan de meeste andere sporten. Mm -hmm. Vandaar dat er ook zoveel wordt gepakt. En ze durven het ook naar buiten te brengen. Weet je wel, ze houden niemand een, een, een, een, een, een dak boven het hoofd. Zo van: van ja, we, we brengen het niet naar buiten. Tyson Gay, ja, positief. Breng het naar buiten. As of Powell. Ze doen het gewoon. Daar zijn ze niet bang voor. Maar wat ook goed is. Maar ja, weet je, ja, het, is, uh, het is frustrerend dat je met terugwerkende krachten. Uh, Medailles krijgt. Maar aan de andere kant, ja. Weet je, het is, uh, het is gewoon een keuze die je moet maken. Uh, ga, ja, dit, dit klinkt misschien uh, stom, maar ga ik uh, clean door of uh, ga ik gebruiken? Ja. En, en het is ook een beetje, weet je, het geld. Weet je, daar, daar iedereen praat over dit en dat en dat. Maar het draait ook veel om geld. Je Kijk, als je als prof wielrenner of als, pro, uh, eh, als prof sprinter, als we nu aan. dan. We hebben het nu over atletiek, dus laten we daarop doorgaan. He, stel een paal. Uh, die, die blijft wel een goede sprinter. Maar die blijft uh, een, een beetje om de 10 seconden hangen. Maar er wordt gezegd. Als jij aan de doping gaat. Je loopt 79, Je wint wedstrijden. En je wordt gewoon multimiljonair. Nou ja, weet je wel. Een jongen komt uit Jamaica. Ja, je loopt wel een risico. Uh, je loopt wel een risico. Maar ja, weet je. Hij is wel. Uh, de rest van zijn leven is hij binnen. En dat is ook voor die sporters in, in Rusland. Wit-Rusland. Die jongens hebben een keuze. Of straatarm opgevoed worden. Of he, doorgaan. Ja. Of een, uh, een uitvlucht vinden in een sport. En waar, waar, waarbij ze middelen moeten nemen. Ja, ik, en nu, nu, praat, nu praat ik het niet goed. Want het is frustrerend. Dus je moet ze pakken. Maar ja, weet je. Leg iemand uh, iets voor van... Ja, of multimiljonair worden. Een bepaalde, kijk, in de, werp, in de werpwereld helaas niet. Dus je hebt er wel begrip voor? Als ik dit... ik heb, nee, ik heb er geen begrip voor. Want het is een regel. Je mag geen doping gebruiken. Maar aan de andere kant, weet je wel. Iedereen zegt van... En dat is ook frustrerend. Mensen zitten thuis voor de buis. En die denken van, ja, spuit mij uh, vol met doping. En ik fiets uh, en de van toe ook als eerste hop. Of ik, ik loop ook 79 over de 100 meter. Maar dat is niet zo. Je moet wel keihard voor trainen. Dus weet je wel, ik wil het gewoon even uitleggen van... Het is niet, ja, het is, het, het is niet zo simpel. Ja, wie getunnen ze? Um, wat moeten we voor conclusie eraan trekken... dat het op het ogenblik veel Jamaikanen zijn die hier betrapt worden? Geen. Ja, weet je, ik, ik, ik kan wel gaan speculeren, maar daar heb ik niet zoveel zin in. Nee. Ik, weet niet, ik weet niet meer dan, dan, dan, de, dan de namen die jij ook weet. Dus. Armstrong was in de wielerwereld jarenlang uh, ja, uh, onaantastbaar wat zijn prestaties betreft... maar wel altijd met uh, twijfel bij mensen. Uh, loopt Bolt nu het risico dat hij dat ook krijgt? Nou, kijk, Bolt liep als 15-jarig jongetje al tien rond... Dus hij is in die uh, acht jaar, hij liep dat in 2002 uit mijn hoofd. Dus in tien jaar tijd is hij een halve seconde vooruit gaan. Dat is niet heel veel. <laughs> nee. Ja, zo simpel uh, wil ik het zien, zolang het niet uh, tegendeel bewezen is. Ja. Moet de dopingproblematiek in de atletiek bijvoorbeeld anders aangepakt worden? Want er staan een hoop middelen op die, die waarschijnlijk niet eens echt prestatiebevorderend werken. Nou, ik, ik vind dat wel belangrijk dat, dat die nuance wordt aangebracht. Kijk, als ik uh, 130 op de snelweg rijd waar ik 120 uh, mag rijden, dan krijg ik een bon, maar het staat niet in de krant. Als ik uh, met 20 kilometer te hard rijd door een uh, erf uh, in de bebouwde korm... 50 rij waar ik 30 heb, heb ik een duurdere print... maar nog steeds niemand die het leest. Misschien in het weeksuffertje. Dus ik moet wel 180 rijden waar je 50 mag rijden... en twee mensen doodrijden en dan komt het in de krant. Dan is het nieuws. En nu is doping is doping. En er is inderdaad enorm verschil in wat je gebruikt. En de sancties verschilt dan ook wel tussen een half jaar en vier jaar. Maar zo praten we er niet over. Ja. Het is allemaal doping. Denk ik denk van ja... Het is dus lastig om daar genuanceerd uh, over te praten. En ja, natuurlijk, de regels zijn overschreden. Maar uh, hey, zij die zonder zonde is werpen de eerste steen. Ja. Joop Albeda, uh, tijdelijk technisch directeur tegenwoordig bij de Atletiekunie, uh, riep in een kranteninterview om vooraf te controleren op dopinggebruik. Uh, uh, dus voor een wedstrijd. Wat vind je daarvan? Ja, maar, ja, goed. Maar dat wordt ook gedaan. Weet je. Maar dat is... Ja, Er wordt veel out-of-competition control. Ja, maar je moet, je moet iemand uh, controleren in de in, in zware winter, uh, of in de zware uh, trainingen. Daar moet je uh, controleren. Uh, kijk op het wedstrijd zelf. Uh, ze zeggen ook wel dat op het moment dat je op een wedstrijd wordt gepakt, ben je wel heel erg dom. Dus uh, je kunt dat uitkienen. Nee, naar een wedstrijd toe zou je dat, hein, kun je dat uitkienen. De out-of-competitions, daar worden de meeste mee gepakt. Dus gewoon onaangekondigd. En dat moet veel meer gebeuren, denk ik. En uh, ja, weet je, het is, uh, maar het is moeilijk. Uh, het, het, het, het is wereldwijd. Je hebt de whereabouts waar je moet opgeven waar je bent. één uur per dag. Maar ja, wordt dat overal, wereldwijd uh, wordt, dat, uh, wordt dat ook overal gedaan. In Wit-Rusland, in Rusland, in Kenia, weet je. En uh, het is allemaal niet zo makkelijk om, uh, om uh, voor een dopingcontroleur... om um een land in te komen uh, zonder, zonder visum. Dus dat kan ook niet. En die wordt ook wel eens geweigerd, geweigerd als, uh, als ze willen controleren. Dus weet je, het is, uh, is wel een groot probleem, maar... Ja, dan moeten op andere tijden moeten gecontroleerd worden in de zware trainingsweken. Dan, dan, moet je, dan, moet, ja, dan, moet, dan moeten ze de atleten controleren. Hoe, hoe wordt er onderling gereageerd bij bij atleten als er iemand betrapt wordt? Uh, ja, van zo van, uh, nou ja, goed. Uh, uh, hè? Ik heb het tof... altijd wel gedacht, of... Uh... Nee, nou, als het een feit is, is het zo van, uh, oké, okay, mooi, die is weg. Ja, klaar, weet je. Ja, nee, maar dat, weet je, dit is het. Zij, zij nemen het risico. Nou goed, ja, ze worden gepakt. Ja, dan hebben ze pech, weet je. En uh, soms uh, worden een beetje met de nek aangekeken, ook wel. Uh, dus ja, weet je, kijk, je hoort, je hoort uh, ook, ook verhalen daarvoor en... Ja, het, het kan, kan frustrerend zijn. Ja, um, goed, ik ga even door met jou. Uh, we, slaan de doping, of we slaan de doping over, we zetten er een punt achter. Ja, ik denk dat Wiegert daar heel tevreden mee is. Ja, uh, ja want het, het blijft een moeilijk uh, gesprekspunt voor, voor mensen in, in welke sport dan ook, hè? Nou, kijk, weet je... Dat zag je het, van de week bij, bij, uh, ja. bij de atleten die wegliepen op een persconferentie. En je zag het bij de wielrenners, uh, bij Froome, die zeiden van... Ik wil daar niet meer over praten. Uh, terwijl nou, maar het, toch Het, het is realiteit ook een beetje, is natuurlijk. Jawel, maar wat ik al zei, hè, de, de, de nuance is er zoveel ingewikkelder. En dan is het dus altijd een heel lang gesprek. En tegelijkertijd ja, besluit Rutger, besluiten we in Nederland, denk ik, heel veel mensen, om gewoon schoon aan die sport te doen. Nederland is een vrij calvinistisch land en ja, doe maar gewoon. Uh, in andere culturen ja, is, is vals spelen misschien wel de kunst. En ben je niet gepakt, ben je een held. En ben je wel gepakt, ja, ja you win some, you lose some. En morgen gaat de zon weer op. Dus het is een heel ingewikkeld spel en heel ingewikkeld om daar iets, iets zinnigs over te zeggen. Dus. Het houdt mij dus ook niet zoveel bezig, nee. behalve op het moment dat er iemand gepakt wordt. Dan vind ik dat vervelend. <laughs> en, en in het geval van, nou, van Rutger, wat ik al zei, het heeft Rutger dus veel geld gekost. Snap je? Op die manier werkt het ook door mensen die in de finale, Rutger, elke, atleet, elke die atleet die anders een medaille had gehad, die een medaille had uh, gehad of die uh, wel in de finale had gestaan, waardoor zijn marktwaarde toeneemt. Voor die sporters is het gewoon heel erg zuur om er later achter te komen wat ze ontnomen is. Dat, dat is, denk ik, het, het meest vervelende van uh, deze zaak. Ja. Rutger, um, we gaan even over heel iets anders hebben. Vorig jaar koos je de vorm in het buitenland te gaan trainen, in Californië. Waarom? Uh, nieuwe prikkel. Ik had een nieuwe prikkel nodig. Uh, ik heb t, uh, 15 jaar uh, had ik met, uh, met Gerd Damkant ge getraind. En uh, ja, ik liep eigenlijk een beetje na de Olympische Spelen, liep ik een beetje op een doodspoor. Ik, ja, ik zat niet lekker in mijn vel en ik wou gewoon uh, een keer ja, iets anders. Uh, 32, als ik nog uh, iets anders wou, dan moet ik het nu doen. En uh, heb, ik, uh, heb ik de keuze gemaakt om naar Amerika toe te gaan. En eigenlijk ook, ja, dat is een beetje cru. Met, uh, met de gedachte van uh, uh, in een mooie weer. Uh, Mijn lichaam voelt veel beter. beter ja, veel beter klimaat. Li je lichaam voelt beter. Veel soepeler. En de kans op blessures is kleiner. En ja, dan gebeurt het dit. Dat is gewoon. Uh, ja, ja, dat kan ja, je ook niet voorstellen. Nee, super. nee. Maar ik, ik, ik voelde me gewoon super daar. Ik was gewoon heel goed bezig. En zoals gezegd, zonnetje deed wonderen. En een nieuwe coach. En een nieuwe coach, ja. Vertel eens over hem. Uh, Tony Cirelli, uh, ja, weet je, ja, een beetje hetzelfde als Gert. Heel veel kennis van atletiek. Uh, en een uh, vriendelijke man, rustig. Uh, ja, weet waar hij het over, uh, waar hij het over heeft. En... Uh ja, dus uh, ik voelde me gelijk op mijn gemak. Betekent dit dat je na je revalidatie daar naartoe terug gaat? Ja, ja dat, is wel, uh, dat is wel het plan. Ook een deel van je revalidatie daar nog gaat doen? Ja, ja mijn, uh, mijn plan is toch om uh, in september weer uh, die kant op te gaan kan ik weer wat meer doen, meer trainen... en uh, mag ik misschien ook wel wat oefenvormpjes doen... dus dan ga ik, uh, ga ik die kant op dat ik in de winter... in ieder geval uh, in Californië zit. Wicht ja. uh, uh, zou je ook met sprinters uh, liever in het buitenland... in een, een gunstiger klimaat werken? Dat zou uh, de prestaties te goede komen, absoluut. Want het klimaat? Ja, de temperatuur, uh, waardoor je gewoon uh, je spieren soepeler zijn... het zenuwstelsel wat scherper is, alerter is... Het herstel beter gaat. Uh, ja, gewoon de, de, de zon zelf uh, geeft jou energie en uh, zet het herstel aan. Twee van je toppers komen van de Antillen. Uh, waarom niet daar naartoe? Nou ja, het zit wel in de plannen om, om uh, meer naar de warmte toe te gaan uh, met de sprinters. Ja, het moet ook financieel haalbaar zijn, maar we zijn er wel mee aan het werk. Paulina uh, had een enorme uh, vooruitgang uh, sinds hij hier is. Uh, betekent dat je daar ook nog jongens kan tegenkomen? Uh, wat tenslotte ook bij Hongbal is gebeurd is... Uh, waardoor het Nederlands Hongbalteam plotseling uh, enorm is gaan presteren... Uh, die, die datzelfde niveau zouden kunnen bereiken? Absoluut, maar daar, daar zijn we ook uh, nu mee aan de slag aan het gaan... Ik, uh, uh, veel contact met uh, Wendel Prins, uh, goede sprintcoach op uh, de Antillen. En die gaat daar nu, voor de Atletiek hier, nu ook een soort regionaal uh, sprintcentrum gaan we daar op zetten. Uh, en ja, uh, daar heb ik eigenlijk wel hoge verwachtingen van. Ja, ja. Uh, vier medailles op de sprint bij de Europese kampioenschappen vorig, vorig jaar in Helsinki. Uh, is het sprinten daar wijzer van geworden? Populairder? Nou, kijk... Ja, wat is populairder? Gaan er nu opeens minder, meer kinderen naar de atletiek om te gaan sprinten? Ik zou het, ik heb die getallen niet. Dat weet ik niet. Wat ik gewoon wel zie, is dat we uh, langzaam, maar zeker, de top en de breedte van het sprinten steeds beter worden in Nederland. En ja, dat komt omdat we veel tijd steken in, in, in het kennis vergaren, in coaches beter maken uh, in, de, in de regio's. We proberen, de volgende stap is dat we nu echt op de Antillen dingen gaan doen. En in Amsterdam en in, in Rotterdam de zaken gaan intensiveren. Zodat we ook daar meer de talenten kunnen vinden en opleiden. Uh, zodat je de, de ploegen die je nu hebt, die wil je over tien jaar. Moeten daar weer nieuwe spelers in staan? Wiegert Tunnense, bedankt voor je komst naar de studio. Het uur zit er alweer op. Uh, Rutge, wanneer gooi en werp je een, uh, weer? Volgend jaar sta ik er weer op de Europese kampioenschappen. En met de medaille daarna op het podium? Hopelijk wel. Okay. Veel sterkte de komende tijd bedankt. en veel succes. Rutge Smit en Wiegert Tunnense, we hadden het afgelopen uur over atletiek. En het komende uur gaan we het hebben met Vera Pauw over onder andere vrouwenvoetbal. Radio 1 presenteert Morgen nacht tussen 2 en 6 KRO's Nacht van de filmmuziek met de top 40 van de beste soundtrack's aller tijden. 4 uur lang de spannendste, ontroerendste, meest romantische.